Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. In Den Haag is de politie een naar drugs en buitensporig geweld. Een paar woonwagens werden doorzocht. Zeker twee mensen zijn opgepakt in verband met het onderzoek, van wie één in Spanje. Ook is er administratie in beslag genomen en medewerkers van Defensie zoeken naar verborgen ruimtes. Het is nog niet duidelijk waar de woonwagenbewoners precies van worden verdacht. Op drie andere plekken in Den Haag zijn ook invallen gedaan. Bij een explosie in Kabul zijn doden en gewonden gevallen, dat zegt de Afghaanse president Ghani. Een zelfmoordterrorist zou een aanslag hebben gepleegd. In de buurt van het NAVO-hoofdkwartier en de Amerikaanse ambassade steeg dikke zwarte rook op. Staatssecretaris Dekker gaat een proef met flexibele schooltijden uitbreiden van 11 naar 20 basisscholen. Ouders kunnen daar zelf kiezen wanneer ze op vakantie gaan. Uit onderzoek van de onderwijsinspectie blijkt dat ouders en docenten tevreden zijn. Maar er zitten wel haken en ogen aan de proef. Zo moeten scholen 50 weken per jaar open zijn... en ze moeten kinderen meer individueel begeleiden. De Braziliaanse president Dilma Rousseff is niet van plan op te stappen... na haar nederlaag afgelopen weekend in het parlement. Tweederde van de leden stemde voor een afzettingsprocedure tegen haar... Ze dreigde worden afgezet omdat ze begrotingstekorten zou hebben verdoezeld. In een persconferentie herhaalde Rousseff dat ze niets verkeerd heeft gedaan. Netflix heeft er in het eerste kwartaal van dit jaar... bijna 7 miljoen nieuwe abonnees bijgekregen. Nog nooit kreeg de populaire online videodienst er zoveel klanten bij in een kwartaal. De omzet bleef wel achter bij de verwachting. Netflix verdiende de afgelopen maanden 1,7 miljard euro... Dat is 30% meer dan over dezelfde periode vorig jaar. Maar minder dan analisten hadden verwacht. Het weert het is op veel plaatsen bewolkt. Vanuit het noorden klaart het op. Geleidelijk breekt vanochtend op steeds meer plaatsen de zon door. Het blijft droog en de temperatuur stijgt naar 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Cfm, verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWB. In de Randstad is de meeste verdraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam... tussen knooppunt Ippenburg en Dorp 5 kilometer. Verder een flinke file op de A6 van Lelystad naar Muiden... tussen Almere Buitenwest en Muidenberg, daar staat 8 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht... 9 kilometer en 3 kwartier oponthoud. A15 Gorkem-Rotterdam tussen Gorkum en Sliedrecht-West, 11 kilometer. Op de A20-hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht, 5. N44 Den haag bij Wassenaar, bij Wassenaar 4 kilometer. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Hillegom bij Leimuiden 7. En op de N214 Papendrecht leer dan bij de Afrit Gorkum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Daarnaast natuurlijk uh, uh, veel muziek en uh, veel zon. Dus ik zou zeggen uh, genoeg reden om te blijven luisteren naar uw lokale zender CFM. En we hebben Marco Temes in het derde uur. was nog? Ja, ja, juist ja, ja, ja. Speciaal zijn nieuwe Dichtbundel, puur Temes. Dat in uw drie van dit programma, een Salvoort op zondag. Wij zeggen Salvoort een hele goede middag en houden de Radio, lekker aan. Wat niet alleen informatie brengen, maar ook heerlijke muziek. Zoals deze van de Handsome Poets.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 We're blowing up the stars. En gisteren op Citripark circuitpark Zandvoort hebben we even de dansschoenen aangetrokken. Bij de CEO van Gaigo en here for you Voordat we aan het Zandvoorts nieuws in het kort gaan beginnen... is het even een tussenstandje van de wedstrijd Ajax tegen FC Utrecht. Daar staat het momenteel 2 tegen 2.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 Alles is nog mogelijk, al wordt het wel wat zwaarder nu, zei hij zaterdagavond uh, tegen Ziggo Sport. Nadat de Nederlandse tennisters één wedstrijd wonnen en er één verloren. Kiki Bettens opende gisteren de halve finale in het nooit voor landen teams met een zege op Car Caroline Garcia.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 Nou, we zien het al, als we zo naar buiten kijken. De zon schijnt heerlijk in Zandvoort. Dus wij volgen gewoon de zon. Follow, follow the sun, the direction of the birds, the direction of love. Ja.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 Bekend van onder meer deze single One Night Affair. De levend ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. 45. -M -M. En ZFM niet alleen inderdaad op de radio, maar ook op tv. Kanaal 40, digitaal via SIGO te ontvangen. En hier is hij dan, uh, Albert Jan, de plaat van Daryl en John Oates. En I Can Go For That...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 But you ain't gon' steal the show No fancy cars or bass guitars Bellas and sweet smoking on cigars uh, Just play that song, I know Take a deep breath and blow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 De muziek weer op de zondagmiddag bij CMN. No op zondag bij tot na 5 uur middag. Dus vandaar dat duurzaam weer van 3 uur zijn we er nog 2 uur lang. En vergeet vooral niet naar 3 uur te gaan luisteren. Want dan hebben we te gast in de studio aan de tolweg Tina, onze eigen dichter Marco Termes. Hij vertelt natuurlijk over zijn, zijn laatste gedichtenbundel die er aan gaat komen. En daar hebben we het over puur Termes. Dat in het de derde en laatste uur van dit programma. twee uur onder meer de evenementagenda. We houden de Amstel Gold Race voor je in de gaten. En uh, de Fed Cup en nog veel meer de Eredivisie. Natuurlijk ook niet te vergeten. Dus lekker blijven luisteren naar de Zalvoortse Radio. En genieten van de heerlijke muziek die we ook nog... Uh, in de tweede en derde uur uh, voor je klaar hebben staan. En Tossing and Turning is de laatste voor het En weer van drie uur, dus heel van winter, maar uit 84.